Uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlandse en Zweedse consulaat in Istanbul... ontsnapte vorig jaar aan een aanslag van IS. Nu komen Turkse media met meer details. Aanvallers zouden van plan zijn geweest om met Kalashnikovs en handgranaten... een bloedpad aan te richten. Correspondent Mitra Nazar legt uit waarom het Nederlandse consulaat doelwit was. Het had alles te maken met uh, verbrandingen. Dat weet je vast nog wel. Een jaar geleden ze rond deze tijd... Uh, ...zorgde dat voor enorm veel ophef in de islamitische wereld en ook in Turkije. In Zweden begon dat met een eenling die op straat een Koran in brand stak... ...en daarna gebeurde het dus ook in Nederland. Ik geloof Pegida-voorman die dat heeft gedaan. Er zijn twee mannen opgepakt voor een explosie in Den Haag vannacht, waarbij een van de twee zelf zwaar gewond raakte. Het gaat om een Amsterdammer van 23. Hij is aangehouden in het ziekenhuis. Buurtbewoners zeggen dat de zwaar gewonde man zijn hand is kwijtgeraakt. Waarschijnlijk ging het explosief te vroeg af. Vorig jaar is in ons land het hoogste aantal boeken verkocht in elf jaar tijd. Het waren er 43 miljoen. En we weten ook welke titels het vaakst over de toonbank gingen. Atlas van Lucinda Riley staat op nummer 1. En één plekje daaronder het nieuwste boek van de Hoe overleef ik serie van Francine Omen. Die kwam na acht jaar terug met een nieuw verhaal over hoofdpersoon Rosa en haar vrienden. Om inspiratie op te doen sprak ze met twintigers van nu over waar zij tegenaan lopen... Bo was daar een van die zich veel van zichzelf herkent in de personages. <laughs> ja, ik vond dat heel grappig, want toen las ik dat... en dan is dat echt een soort van golf van herkenning of zo... die over je heen spoelt. Van, oh ja, dat hebben we, hebben we besproken, daar hebben we het over gehad... en nu zit dat gewoon in een boek. Maar het is ook nog zoveel andere mensen die ook deze struggle hebben gehad... of misschien nu wel hebben. Dus het representeert natuurlijk heel veel mensen. Dat is wel heel cool. Ze is er dan ook enthousiast over dat het boek zoveel wordt gelezen. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Ik noemde het op mijn TikTok al een beetje de... hoe overleef ik de renaissance... <laughs> Want dat is het eigenlijk. En is het dus zo vaak gelezen en ook dan een deel van mijn verhaal is gelezen. En dat is gewoon zo gek, maar ook zo leuk. Dan nog het weer. Het is bewolkt en er valt op steeds meer plekken motregen. Morgen begint de dag met veel regen, maar in de middag wordt het weer droog. De zon gaat schijnen en het wordt een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4. Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en en sveen een kwartier op onthoudt. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen, tussen Aalsmeer en Afrit AMC... 10 minuten op onthoudt. De N201 uithoren richting Hilversum tussen Wilnis en Loenen een kwartier...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 Soms gaat het allemaal niet zo uh, denderend uh, met de opstarten van uh, dit hele fijne programma. Maar de aftrap was toch echt met Eric Clapton, cocaine. Er staat ook een andere versie van J.J. Kale. Ik weet ook nooit uh, precies wie van de twee het origineel heeft. Maar goed, dat maakt dan niet zoveel uit. Dit is wat moderner. Dua Lipa en Houdini.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 Wat als de storm komt Als alles Er zijn altijd nog helden. Er zijn altijd nog helden. 200 jaar KNRM. En ze waren hier Stef Bos en deze Fleur. En wat als de storm komt? Daarvoor hoor je Dua Lipa met Houdini. Gaan we weer verder met de, de muziek. En dit is ook van de Nederlandse bodem. En zij hoeft geen nadere introductie meer te hebben. Want ze is huisbind geweest bij de Wereld Draait Door. En vorig jaar had zij een album uitgebracht en daar stond deze single op: Sooner night en safe speed. Daarvoor hoorde je Sue The Night met Safe Speed en die Big Country. Ja, dat is ook een band die lange tijd uh, al bezig is. Want ze bestaan volgens mij nog steeds. Geldt niet meer voor deze band. Tenminste, of er moet iets wonderbaarlijks uh, gebeuren. Fleetwood back en we hebben... Ja, Fleetwood Mac gaat de jaren zeventig met uh, Rhiannon. We hebben er nog één en uh, dat is uh, nog uh, wel heel erg uh, interessant... ...want het ging over de millennium problematiek. Tenminste, dat was de lading. En Leftfield, een Engelse DJ-producer, die deed dat samen met Afrika Bambata. En het nummer dat heet Africa Shocks. Dat ga je horen tot aan de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Soul and I have a don't stop. It's and I have stop. and it. stop. It's never devil's and I have stop. voor Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran... woedt een grote brand. Op beeld op sociale media is te zien hoe een enorme vlammenzee... zich verspreidt over het Gandhi-ziekenhuis. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. In Spanje zou een van de meest gezochte criminelen van Nederland zijn opgepakt. Volgens Spaanse media is het Karim B. Een drugscrimineel die een conflict zou hebben met Ridouan Taghi... Karim B. wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor het vierde jaar op rij is het aantal in Nederland verkochte boeken gestegen. In totaal waren het volgens de stichting CPNB 43 miljoen exemplaren. Het best verkochte boek was Atlas, het achtste deel van de Zeven Zussen. Het weer vanavond en vannacht, een graad of elf en langdurig regen, morgenmiddag droog met zon. treedt Elephant op in het patronaat en uh, dan zijn ze dus uh, goed uh, te horen uh, de nummer uh, Hometown dateert ook alweer van een vorige album namelijk een debuutalbum daarvoor hoorde je trouwens Madonna met Vogue. nu tijd voor deze dame Blondie. De jaren 70 was ze uh, toch wel uh, redelijk populair, kan ik je zeggen. Maar Debbie Harry geniet denk ik uh, steeds meer van haar oude dag. Blondie was dat met uh, Call Me. Uh, we hebben er nog één. Het is een, uh, ja, een eigenlijk een bootleg versie. Ik ga er maar gewoon weer lekker voor zitten. Want het is een kwartier lang uh, Donna Summer. Met de uitvoering van Patrick Cowley's remix van I Will Love. Dit is een uh, regelrechte Dokers. Die uh, behoorlijk op de dansvloer de keer kan trekken. Straks om 7 uur weer een uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Geen bens, maar wel heel veel gesprekken.